Twee uur. Dit is Radio 1. Met Thees van den Brink en Elspeth Grütke. En dit is de dag Lennie Koer met een nieuwe cd. En ze gaat live voor ons zingen. En staatssecretaris Jetta Kleinsma. Ze maakt een armoede tour. Want steeds meer Nederlanders krijgen de eindjes niet meer aan elkaar geknoopt. Eerst het NOS Journaal met Gert Kluuk. Bij bloemenveiling Flora Holland verdwijnen ongeveer 200 banen wegens een reorganisatie. Volgens het bedrijf is die nodig omdat er minder werk is en de inkomsten teruglopen. Gedwongen ontslagen worden niet uitgesloten. Flora Holland heeft 4100 mensen in dienst. Het bedrijf heeft verschillende vestigingen met een hoofdkantoor in Aalsmeer. Het aantal managementfuncties zal met een kwart worden ingekrompen. De vakbonden van FNV en CNV hebben begrip voor de reorganisatie... maar maken zich wel zorgen over de gedwongen ontslagen. Volgend jaar begint een onderzoek waarin het gebruik van maagzuurremmers wordt meegenomen. Dat zegt de woordvoerder van minister Schippers. Ze reageert op een onderzoek van het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik. Daaruit komt naar voren dat meer risicopatiënten maagbloeding hebben gekregen... omdat ze geen maagzuurremmers gebruiken. Sinds 2012 krijgen alleen chronisch zieken die nog vergoed. We begrijpen dat het voor fabrikanten interessant is om eerder onderzoek te financieren... maar wij wachten de uitkomsten van ons eigen onderzoek af, zegt de woordvoerder van de minister. Het onderzoek van het Instituut voor Verantwoord medicijngebruik is voor een deel betaald door een bedrijf dat onder meer maagzuurremmers maakt. Minister Asscher vindt de werkloosheid nog steeds veel te hoog. In een reactie op de jongste cijfers van het CBS... noemt hij de werkloosheid het grootste probleem in Nederland. Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het aantal werklozen... vorige maand opnieuw is gestegen, maar niet meer zo hard als begin dit jaar. Minister Asscher. Het is nog te vroeg om te spreken van een nieuwe trend. We moeten vooral hard doorgaan met het... Creëren van banen, jongeren aan het werk helpen, bedrijven helpen mensen vast te houden. Maatregelen zoals het lage btw-tarief gaan er hopelijk bij helpen. Want in mijn ogen is die enorme werkloosheid het grootste probleem dat we in Nederland hebben. Als je benadrukt het belang ook van economische groei. Twan Manders wordt de lijsttrekker van 50PLUS bij de Europese verkiezingen in mei. Hij is nu nog Europarlementariër voor de VVD. Maar volgens Manders zijn de regels veranderd, waardoor hij niet meer op de lijst van de VVD kan staan. Ik merk dat de belangen van de grote groep kiezers uh, onvoldoende worden behartigd in Europa. En daar heb ik daar ook wel lang mee bezig over, zoals pensioen en dergelijke. En dat is uh, 50PLUS niet ontgaan. Manders, die het lidmaatschap van de VVD inmiddels heeft opgezegd... is de enige kandidaat voor het lijsttrekkerschap van 50PLUS. Amsterdam heeft begrip voor de bezwaren van mensen die Zwarte Piet discriminerend vinden... maar wil niet tornen aan de traditie. Dat zijn woordvoerder van burgemeester Van der Laan tijdens een hoorzitting... waar tegenstanders om hadden gevraagd. Verslaggever Edwin van den Berg was bij die zitting... en vertelt hoe de tegenstander Zwarte Piet zien. Zwarte Piet wordt neergezet als een oolijke, vrolijke, altijd dansende en domme man. En daarom wordt uh, hij echt een, een raciaal stereotype van een zwart geknecht. En daarmee wordt dat hele Sinterklaasfeest een discriminerend feest... waar de gemeente dus toestemming voor geeft... want die moet natuurlijk een vergunning afgeven. Aan de intocht op 17 november in Amsterdam doen 600 pieten mee. Het weer aan zee, onstuimig herfstweer met soms zware windstoten. Verder vallen er vooral in het noordoosten en Zuiden buien. In de rest van het land geregeld zon. Het is 14 tot 16 graden. Morgen en zaterdag lange tijd droog met van tijd tot tijd zon. John Bakker bij de ANWB. Zijn er al files, John? Ja, nog steeds eentje na een ongeluk op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven... bij de afritzomere vijf kilometer. De rechterrijstrook is dicht. Hoeveel armen zijn er in Nederland? Over een paar minuten meer in Dit is de Dag.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 Eo. Dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Grutteke. Goedemiddag, dit is de dag dat de Syrisch-Orthodoxe Bisschop op het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ontvangen. Johnny Messo, is dat bijzonder dat hij hier is? Uh, zeker. Het gebeurt natuurlijk niet elke dag dat een bisschop uit Syrië, uh, waar we allemaal uh, vertrouwd zijn met het, conf met de, met het conflict, uh, een bezoek brengt aan Europa en nu vooral aan Nederland. Ook bij ons te gast is uh, staatssecretaris Jetta Kleinsma. Zij maakt een armoedetour. Goedemiddag, mevrouw Kleinsma. Goedemiddag. Als Amerika fiets was gegaan vannacht... dan had het allemaal niet zoveel uitgemaakt wat wij hier doen, maar dat is niet gebeurd. Maar dat kan wel gebeuren in februari. Heeft het kabinet eigenlijk een noodscenario klaar liggen voor het geval dat gebeurt? Nou, niet uh, uh, onmiddellijk uh, op de plank. Maar ja, kijk, uh, er kan natuurlijk in een mensenleven uh, van alles en nog wat gebeuren. En als de hemel naar beneden valt, dan ja, kunnen we altijd... Maar de kans dat Amerika via het gaat is groter dan dat de hemel naar beneden komt, toch? Uh, daar heeft u groot gelijk in. Hartelijk welkom ook aan Lenny Koer met een nieuwe cd en een nieuwe single. En straks gaat u voor ons zingen. En met Emmet Messeling van natuurorganisatie Arosha gaan we het hierover hebben. Precies, wilde dieren in het circus. En wat vindt u, is het nog van deze tijd dat we dieren een kunstje laten doen in het circus? Uw mening horen we graag via Twitter met de hashtag DIDD. Of ga naar de website ditstedag.nu. Staatssecretaris Jetta Kleinsma van Sociale Zaken en Weeggelegenheid is het land ingetrokken. Ze is de hele week al bezig met de landelijke armoede en schuldenestafetten. En het doel van die tour is om lokale initiatieven op het spoor te komen... die helpen om armoede te bestrijden. Mevrouw Kleinsma, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, hoe gaat het? Ja, ik zit nu in Tilburg in een kleine studio uh, uh, met een kopje koffie. Want ik kom net van een budgetcursus voor uh, ZZP'ers... Uh, die uh, uh, in zwaar weer zitten en uh, nu uh, door die cursus leren... om privé en zakelijk veel beter te scheiden... en daardoor hun bedrijf uh, beter op poten kunnen houden. En wat is het idee dat u daar bent? Wat helpt dat of uh, wat leert dat u? Nou, uh, beide hoop ik, denk ik. Kijk, um, ik doe deze tour door heel Nederland. Uh, uh, vijf dagen lang. Om um, te leren... in gemeenten wat men allemaal... al heeft verzonnen. Om mensen te helpen... om uit de schulden te raken. En om te voorkomen dat men in de schulden komt. Uh, zodat gemeenten ook... van elkaar weer kunnen leren. Dus... ik heb aan de gemeente gevraagd... Goh, uh, geef mij nou eens die goede voorbeelden aan. En uh, aan het eind van deze week... dan uh, maak ik daar een mooie... Uh, baslijst van. En die stuur ik dan... weer naar alle gemeenten. Zodat... Uh, dat ook kunnen implementeren. En hier in Tilburg... Um is men eigenlijk wel een voortrekker. Ik uh, zie hier hele mooie dingen gebeuren. Uh, ik was tussen de middag bij een oploop tussen de banken en uh, de schuldhulpverleners. Omdat mensen die nu uh, onder water staan met hun hypotheek... natuurlijk ook een probleem hebben. Uh, dus de banken en de schuldhulpverleners hebben afgesproken... dat ze niet onmiddellijk en onverweld die mensen dan op straat zetten. Okay. Maar dat, dat er iets meer adem komt. Wat is het creatiefste wat u tot nu toe heeft gehoord? Oh, ik ben even denken hoor. Jee, ik heb al zoveel mooie dingen gezien. Of het ene creatiefste. Uh, iets van u zegt van, nou, dat had ik nou zelf nooit bedacht. Nou ja, bijvoorbeeld net van die banken en die schuldhulpverleners. Dat helpt natuurlijk enorm. Hè? Want dat als die een je... keer met elkaar praten. Ja, want dat was nog, nog eigenlijk helemaal niet vertoond. Uh, en als je, um, nou ja, als je opeens in een scheiding terechtkomt... Of, uh, ja, of er gebeurt iets met je uh, baan... en je hebt gewoon een veel te hoge hypotheek... Nou, dan ben je wel in de aap gelogeerd. Ja. Had u, dus niet, omdat ik niet wil dat u het land ingaat... maar had u dat niet ook vannacht door uw bureau kunnen doen? We, we hebben toch ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Die, is het nodig <lacht> dat u als staatssecretaris... nou die gemeente op de hoogte gaat brengen van wat ze doen bij elkaar... Uh, nou, kijk, meneer Van der Brink, die zei het net, denk ik, uh, zeer beeldend. Het is ook goed voor een staatssecretaris, een bewindspersoon, om zo nu en dan gewoon eens even uh, met eigen ogen en oren te gaan uh, kijken naar uh, wat gebeurt er allemaal nou allemaal in Nederland. Zeker. Uh, ik dat? Uh, ja, ja, ja, zoiets u zei, zei, u. U, zei okay. u zei ook zoiets van, kunt u er zelf nog iets van leren? Oh ja, in het ja, dat klopt. Is, ja, ja. ja. Maar ja. sowieso, kijk... Brecht um, u dat is, anders uit het oog te verliezen als u steeds in Den Haag zit? Ja, ik vind van wel. Ja? Ik, ik ben, nou, ik ben een, een, een, een staatssecretaris die sowieso... Uh, regelmatig het land in gaat. Uh, omdat... Weet je, als, als je geen contact meer hebt met mensen... dan kun je ook geen goede wetten maken. Want die wetten, dat zijn natuurlijk instrumenten... die mensen moeten kunnen benutten. En als ik dan voor de schuldhulpverlening een wet maak... en ik weet niet hoe mensen uh, erbij zitten die in de schulden zitten... of ik weet niet hoe schuldhulpverleners die wet moeten gaan hanteren... ja dan, dan wordt het natuurlijk helemaal niks. Nee. Hoe is het met de armoede in Nederland? En dan laat ik anders beginnen. Wanneer ben je eigenlijk arm? Dat is... Uh, ook alweer een hele goede vraag... in de zin van dat dat uh, helemaal niet zo zwart-wit is. Kijk, er zijn mensen die alleen maar een AOW hebben... 65-plussers, die heel goed rond kunnen komen... omdat ze uh, een eigen huis hebben wat helemaal is afbetaald... en een moestuin en uh, dochters die uh, de huishouding komen doen. Maar er zijn ook mensen die alleen maar AOW hebben... en die in een huurhuis wonen... zodat ze iedere maand weer de huur moeten betalen... en die helemaal geen familie hebben... Mm. En die naar de Albert Heijn moeten, die op de hoek is. En uh, nou ja, goed, die is behoorlijk prijzig uh, voor die mensen. Wat zegt u nou ja, mevrouw Kleinsma? Ze doen zo ja, hun best. Ja, ik weet het. Ze zijn bezig met prijzen slagen. En, en zo. Maar dan, kleintjes. Nog, dan nog, als je je eigen moestuin hebt, is het toch weer net iets voordeliger. Oh ja. uh, en zeker als je dochters met grote boodschappentassen binnenkomen, zeilen om niet. Uh, dat, dat helpt ook een slok op een borrel. Nou, u zegt, ik kan er geen algemene dingen over zeggen over wanneer nou, je arm bent. Nee, maar wij hebben in Nederland eigenlijk een soort van uh, definitie... dat de uh, lage inkomensgrens uh, zit uh, nou ja, om en nabij uh, zeg maar het bijstandsniveau. Maar wat ik net zeg, het hangt er heel erg vanaf hoe je je leven hebt ingedeeld. Ja, neemt het wel toe? Ja. Uh, en dat is verdrietig. En uh, natuurlijk begrijpen we allemaal dat dat ook door de economische crisis komt. en door het feit dat mensen banen verliezen. Ik hoorde net uh, collega Ascher in het, uh, in het journaal uh, zeggen. dat, uh, ja, het is natuurlijk nog steeds aan de orde dat de werkloosheid heel licht gelukkig uh, groeit. Ja. Maar hij groeit nog steeds. En dat is gewoon echt het allergrootste probleem in Nederland. Zeker als het gaat om, uh, om de armoede. Ja, zeker. Ja, want deze zomer schreven we nog aan de Tweede Kamer... dat in Nederland met onze gedegen sociale zekerheid... de kans op armoede vrij laag is. Ja, en dan kom ik dus weer terecht bij wat is dan armoede? Kijk, gelukkig leven wij in een land waarbij we een stevig uh, sociaal net hebben. He, want gelukkig is er de WW en is er de, de bijstand. Er zijn er allerlei voorzieningen, want daar heb ik ook prachtige voorbeelden van gezien de afgelopen dagen. Van vrijwilligers, ik was vanochtend bij de Vicentius in Den Bosch. Nou, die doen geweldige dingen voor me. Klinkt katholiek. Ja, van oudsher is dat katholiek. Ik ben ook bij Humanitas geweest. Dat klinkt humanistisch, uh, ik, ja. Zo is het. Ja. Ja, ik zeg het er maar even bij. Ja, goed. Maar dat geeft allemaal niks. Uh, al die mensen, al die honderden vrijwilligers... die om niet een ander helpen door de sores heen... ja, daar wordt de mens gewoon heel warm van. En gelukkig leven wij in een land waarbij dat aan de orde is. Ja, en hebben... tegelijkertijd is het ook belangrijk dat de overheid... Hè, want ja, het is allemaal gemeenschapsgeld van ons allemaal... die belastingen en die premies dat de overheid gemeenten in staat stelt... om, dat, om die armoedebestrijding ter hand te nemen. En daar heeft dit kabinet uh, bij het regeerakkoord... 100 miljoen structureel voor beschikbaar gesteld. Ja, daar komen we zo misschien nog wel even op terug. We Klinkt hebben maar. twee armen gesproken, die we graag aan u laten horen. En ze hebben ook een vraag voor u. Laten we beginnen met Armando Akkermans uit Houten. Oh, ik ben uh, Armando Akkermans. Ik uh, loop bij de Voedselbank. Ik heb een... Leden van Redelijk Goed Zakenman. Het is uh, twee bedrijven. Daarin is mijn vader en mijn bedrijfsleider binnen een maand overleden. En uh, ik ben van drie meter hoog gevallen. En dat uh, was de druppel om het bedrijf te stoppen. En te kijken wat er nog van over kon blijven. Maar dat was weinig meer. Zuinig aandoen. Bank En uh, 30 euro per week. En dat uh, drie jaar lang. Ik werk vrijwillig voor een project, doen en later, brengen thuis. We gaan steeds meer de participatiemaatschappij in. Dat is mijn vraag of we met de participatiemaatschappij... of we daar de armoede mee oplossen. Ja, die participatiesamenleving waar koning Willem alexander over sprak... in de troonrede en waar het kabinet ook over spreekt... helpt die tegen de armoede, is de vraag van Armando Akkermans. Nou, uh, uh, meneer Akkermans vertelt, uh, overigens, het is wel uh, een heel verdrietig verhaal hoor, ja, ja. Uh, over zijn vader en zijn bedrijfsleider en hij zelf die dan naar beneden is gevallen. Het, het is wel echt poeh, Dit is ook weer een voorbeeld van, van iemand, uh, het kan ons allemaal overkomen, hè? maar ja goed, dat, dat, dat is iets anders. Ja, de vraag uh, was, die de, samenleving de... die het kabinet nu voorstaat, ja. helpt die tegen ja. armoede? Ja, kijk, wat ik net al vertelde... ik heb heel veel mensen gezien die vrijwilligerswerk doen. Meneer Akkermans doet het zelf ook, vertelt hij. En dat helpt natuurlijk tegen armoede. Want als de mensen bij de Vincentiusvereniging en bij Humanitas... mensen gewoon helpen met budgetteren en met belastingformulieren invullen... en met de voorzieningen aan te vragen waar men recht op heeft... en waarvan men het bestaan niet wist... dan helpt dat enorm tegen maar hoe zou het komen dat meneer Akkermans daar vragen bij heeft? Um, ja, dat is een goede vraag voor meneer Akkermans. Misschien. Ja, maar die is uh, niet meer aan de lijn, dus nee, ik stel nee. hem aan u. Het beeld, okay. nou ja, misschien kan ik het namens meneer Akkermans zeggen... het ja. beeld van die samenleving is toch dat iedereen mee moet doen... ook al heb je het lastig, zoals meneer Akkermans. Ja, nou kijk, um, het, het is... Denk ik voor ieder mens ongelooflijk belangrijk dat hij meedoet. Uh, met met uh, een kleine of met een dikke portemonnee. Maar ja, het Kijk, moet kunnen, als, als je het, het moet kunnen, daar heeft u groot gelijk in. Maar ik ben zo blij dat ook meneer Akkerman zegt. Ik uh, heb wel mijn vrijwilligerswerk, want als ik thuis blijf zitten. Uh, ja, dat is een eenzaam avontuur. Ja. Kijk, ik heb deze week ook uh, een jonge vrouw gesproken uh, van jarige job. Jarige job is ook zo'n vrijwilligersinitiatief. Wat ervoor zorgt dat kinderen die uh, een vader of een moeder hebben met heel weinig geld... dat die toch een verjaardag kunnen vieren. Nou, Die mevrouw die heeft zelf ook gewoon hartstikke weinig geld... maar die zegt, dankzij dit vrijwilligerswerk... Ja, heb ik gewoon wel het, het, het, nou ja, het, het gevoel, niet alleen, maar weet ik dat ik het toe doe. Ja. En daar gaat het in de mensenleven natuurlijk wel om. Oké, okay, dus dat helpt ook wel een beetje. Dan nog ja. even, u, zei het net al, 100 miljoen heeft het kabinet uitgetrokken... voor armoedebestrijding, uh, op een begroting van, geloof ik, uh, 250 miljard... Is niet ja. een beetje weinig? Het is 100 miljoen extra. Hè? Dus bovenop al dat geld wat we aan de sociale zekerheid uh, uitgeven. Uh, en dat zijn miljarden. Um, maar die 100 miljoen extra uh, die zijn wel een behoorlijke uh, slok op een borrel. Omdat uh, ik zie dat gemeenten natuurlijk ook best wel moeite hebben... om de schuldhulpverlening goed op peil te houden. Ja. En ik zie ook dat uh, er steeds meer een beroep op wordt gedaan. En toen is, het is het genoeg? Nou ja, kijk, ik, ik, ik zou het heerlijk vinden als er nog veel meer zou zijn. Maar wat ben ik blij dat die 100 miljoen nog steeds recht overeind staan. En dat ze niet zijn gesneefd bij de 6 miljard. Want het is natuurlijk wel uh, extra geld op de rijksbegroting. Ja, u bent daar tevreden over, netto. Uh, ja, ik, ik vind het hartstikke fijn dat ze overeind zijn gebleven. En uw punt van, is het genoeg? Uh, kijk, ik zou natuurlijk heel graag willen... dat er nog veel meer geld beschikbaar zou kunnen komen... voor de armoedebestrijding. Maar ik ben ook een realist. En ik zie dat, uh, dat we ook de rijksbegroting natuurlijk... gewoon ja. netjes op verhaal moeten brengen. We gaan naar onze tweede arme, mevrouw Balentin uit Utrecht. Ja, ik ben mevrouw Walentin en ik heb uitgezaaide borstkanker in mijn botten. En zelf doe ik mijn uiterste best om dingen thuis te doen, want ik kan niet stilzitten. Ik vind het vervelend dat ik uitgezaaide kanker heb. Maar wat kan ik eraan doen? Ik heb, uh, om precies te zijn, 960 euro, dacht ik. Mijn telefoon is heel hoog en ik bel heel vaak met de familie. Ja, de familie op de Antillen, hè? Kunt u dat niet op een andere manier doen? Via Skype of zo? Dat probeer ik, want de familie is soms aan het werk... en dan zitten ze niet achter de computer. En dan ben ik in nood. En ik kan niet de buren telkens gaan lastigvallen. Of de pastors, want die hebben ook uitvaarten en al die dingen. Ja, verhaal ook. Nou... Nou, ja, als je hele familie op de Antillen woont... en jij hebt zo'n uh, heftige ziekte... dan kan ik me ontzettend goed voorstellen... dat je ongelooflijk veel behoefte aan ze hebt. En je en kan niet meer de, bellen? Nee, nee. En de vraag over Skype was een hele goeie, hoor. Want Skype is dan een, een, een hele voordelige manier van communiceren. En dan zie je elkaar ook nog, dus dat is dubbel mooi. Maar die zat er uh, dus niet in, want zij zijn aan het werk als zij wakker is. Ja, nou ja, maar ik hoop toch wel dat er een moment te vinden is... dat mevrouw wel via Skype met de familie kan communiceren. Want uh, drommels, als dat allemaal via de telefoon moet... dan is dat voor iedere, tele voor iedere portemonnee uh, een behoorlijke aanslag. Uh, en voor een portemonnee zoals mevrouw die heeft, uh, helemaal. Oh ja. Dus ja, dat, dat, uh, dat, ik snap dat dat echt een, uh, een groot probleem is. Maar ja, het is natuurlijk sowieso heel verdrietig als je... Uh, um, ja, als, als de kanker uh, ook in je botten zit. Dat is ja. gewoon heel treurig. Maar ja. gaat het bij armoedebestrijding ook dit, om dit soort dingen... dat je tips geeft aan mensen waarvan je zegt... het is eigenlijk vrij simpel, uh, maar waar ze dan zelf niet opkomen? Ja, nou ja, ik moest bij deze mevrouw wel denken aan afgelopen zondag. Toen was ik bij een bijeenkomst van allemaal buddies die mensen met hele ernstige ziekten helpen in, uh, in de stad Den Haag. Uh, dat is de stichting Buddy Netwerk. En die stichting die heeft allemaal maatjes die uh, er zijn voor diegenen die uh, nou ja, terminaal ziek zijn. Uh, het is uh, voortgekomen uit vroeger de aidsbestrijding. Uh, en nu uh, is het er ook voor kanker en MS en. Uh, Klinkt als allemaal... vrijwilligerswerk? Heel erg. Ja. En ik zat te denken, er is vast bij mevrouw in de buurt ook wel zo'n maatjesproject. Zodat mevrouw niet zo'n eenzaam avontuur tegemoet ja. hoeft te treden. Gaan we aan Want dat doorgeven, ja. dat is misschien wel een ja. goed idee. Toch ja. valt het op, hè? u noemde net al Humanitas en uh, Vincentius en dan nu deze buddies. Het is heel veel vrijwilligerswerk. Is, ja, aan de ene kant is het mooi dat mensen het doen. Aan de andere kant is het, nodig, is, is het ook wel ingewikkeld dat het nodig is, of niet? Je zou willen ja. dat het niet nodig was. Ik weet het niet. Want uh, kijk, uh, als je staatssecretaris bent, dan mag je geen vrijwilligerswerk doen, hè, een poosje. En ik mis het gewoon. Oké. Okay. ik uh, ja, ja, zou ja. heel graag meedoen. Maar ja, ik nou, bedoel, ik, de, de, de ik, kennelijk is het sociale zekerheid zo krap geworden dat het no nodig is om het vol te houden. Nou ja, maar kijk, ik, ik heb ook vanochtend weer in de. Uh, in de winkel van Vincentius. Uh, heel veel vrijwilligers gesproken. die allemaal 60 plus zijn. en uh, met prepensioen zijn gegaan. en die zijn gewoon hartstikke blij. dat ze klussen kunnen klaren. voor een ander. Uh, en dat ze niet de Godganse dag thuis hoeven te zitten. Dus u heeft. Uh, kijk, het punt is. Uh, mensen zijn blij dat ze vrijwilligerswerk kunnen doen. en mensen die. Uh, bij dat vrijwilligerswerk baat hebben. zijn er ook blij mee. ja, en we kunnen als samenleving. vanuit gemeenschapsgeld. vanuit belastinggeld. Niet alles professioneel betalen. En ik zou dat voor de samenleving ook gewoon geen goed plan vinden. Want stel je nou toch voor dat alles wat je voor iemand doet betaald moet worden, ja. nou, dan krijgen we wel een beetje een killige, treurige toestand, geloof ik. Wij gaan naar, naar muziek, naar Lenny Koer. Mooi. Hij zat zo boerdevol muziek. Hij zoekt voor grote, klein publiek. Hij maakt blij, melancholiek, de troubadour. Voor paris in de hoge zaal zong hij een stoere, sterke taal. Een lange bloederig verhaal, de troubadour. Maar ook het verkbok uit de schuur horen zijn lied vol avontuur. Hoor bij machtelijk keukenvuur, de troubadour. De troubadour. Die moes gaan en die stoer doen want straks val jy van jy kruk, val jy band. doen jazz dat nie weet? Wat daar is gekregen. Ja, de toer waardoor Het blijft u een beetje achtervolgen. En toch zingt u het ook nog steeds. Hè? Ja, ik zing het nog steeds. Het, het is... Uh, uh, ik moet, het, het heeft een bepaalde magie, het liedje. Waardoor ik het kan blijven zingen. gaat niet dus... vervelen. Nee. nee. En al die artiesten vinden dat blijkbaar ook. Want we hoorden er heel wat loskomen in deze compilatie. Ja, precies. Maar ik zing het eigenlijk alleen als mensen er echt om vragen. Als het liever, liever niet meer? Het zit, zit niet in mijn programma. Maar ik bedoel, en ik als ze het vragen, al... denkt u dan van, ah, nee. Nee, dat niet. Nee, ik, heb ook, ik heb het ook wel jaren gehad dat ik dus niet zong. Want ik heb ook een periode dat je denkt van... nou ja, ik wil er niet alsmaar mee geassocieerd worden. Maar ik heb wel eens een keer gehad een optreden, een aantal jaar geleden... En het op zichzelf uh, prachtig programma, en maar na de hand hoorde iemand, een vrouw zeggen, het was in Limburg speelde zich dat af, alleen. Geen visite en geen troubadour. <lacht> dat viel toch tegen. Ja, dat was wel, ik vond het wel zielig voor die mevrouw. Ja. dus ik heb het me aangetrokken. Maar u wilde ook wel wat anders, want u, u, u maakt inmiddels al heel lang uh, muziek en dit is het dertigste album inmiddels. Ja. En dus bent u de troubadour misschien ook wel een beetje voorbij inmiddels. Kan ik me zo voorstellen? Nee, kijk, uh, het, het, leeft, het leeft ook een beetje met me mee, net zoals eigenlijk uh, uh, een mens verandert, maar een bepaalde essentie blijft je blijf je behouden. En de troubadour verandert met mij mee. En, uh, en, en ik bedoel... het is niet zo dat ik nou de noodzaak voel... om het om me steeds te zingen. Maar ja. ik, vind, ik weet dat het voor de mensen veel betekent. En ze komen naar de voorstelling. En dan hopen ze stiekem dat ik het toch Dat doe. het toch gebeurt. ja. ja, ja. Maar het, is in... toch ook, het is toch ook een Mathijs, heel warm lied. Oh, u uh, het is het ook nog. Wat leuk. Ja, ja neem me niet kwalijk. Ja, nee, ik, nee, ga ik, u moet... Gewoon, ik moet het even kwijt, hoor. Want het is gewoon, ja, ik, ik ben ook al een dagje ouder. En het is gewoon een van mijn lievelingsliederen. Uh, ik, uh, ik ken het ook gewoon helemaal uit mijn hoofd. Uh, uh. Want het, het blijft gewoon zo'n prachtig lied. En ik hoop dat u het nog heel, heel, heel lang blijft zingen. Dank je wel. Uh, dus, uh, en, uh, en wilt u ook een stukje ervan zingen? Nou, dat gaat de ja, mevrouw ik denk dat, te ver. Ja, nou, ja. Ik, ik denk dat mevrouw Koer dat veel beter kan. Dan nou, ze is. gaat wel over van ons zingen, maar wel iets anders. En mevrouw, en mevrouw Koer, ik heb begrepen, u heeft heel veel inspiratie. Hè? Zelfs zo dat u soms in de auto op uw iPhone een lied intikt... terwijl u aan het rijden bent. Heb dat, ik dat goed begrepen? Dat mag niet. Nee, dat mag niet. Nee, als ik rij, natuurlijk niet. Oh, nee, nee, dat niet. Nee, ik heb wel eens achter het sturen liedje gemaakt. Uh, en uh, dat ik ineens dacht, oh, waar ben ik in godsnaam nu? Weet je wel, dat, dan, dan ben je een heel stuk verder... zonder dat je eigenlijk gerealiseerd hebt dat je als een N.V. Verder bent. Dus maar dat wel dan ook. Ja, maar als ik in, uh, in de passagierskant zit of aan de aan de, ja, aan, de, de, de, aan, de aan de rechterkant, dan uh, kan ik het me permitteren. En het gebeurt regelmatig dat ik gewoon uh, dat er ineens iets te binnen schiet en dat ik dan of opneem. Want dat kan je dus doen met een iPhone of dingen opschrijven. En wie zit er dan achter het stuur meestal? Rob, mijn man. En die, die is het gewend inmiddels. Ja, die is het gewend dat er ja. niet, niet gepraat wordt, maar gezongen ja. of uh, tekst op. We gaan luisteren naar uh, een nummer van uw nieuwe cd. Wie ben je? De, als single uitgekomen, het nummer Terug naar je geboorteland. Dan moet ik even naar mijn Ja, u loopt even naar, uh, naar de microfoon. En er staan ook uh, twee gitaristen. En er wordt nog even een derde gitaar bijgepakt. Terug naar is je geboorteland. Het zou fijn zijn als mevrouw Kleinsma dan even iets zong. Totdat ja, ja, tot Lenny Koeklaar. Die is. kent dit nummer niet, denk ik. Oh nee, dus... Zal ik ze voorstellen? Ja. Dit is uh, rechts van mij, Cor Mutsers, gitarist. <plaats> Hij maakt een diepe buiging. En links Misha Kool. En... Gelokt door de muzen die ik telkens kan horen. Achter de muur van mijn ivoren toren. Hoor ik de stem van mijn geboorteland, geboorteland. Ik wil over hoge muren heen springen, ik wil mijn eigen liedje zingen. Zeven sloten wil ik wagen, ik wil blijven hopen, ik wil blijven vragen. Ik verlang, ik verlang, ik verlang. Stroom maar met je stroom mee, droom maar met je droom mee. Terug naar je geboorteland. Mijn lieve ik verlang zo naar mijn wezen Waar het stil is zonder vrezen En waar ik niemand hoef te wezen Lieve ik verlang zoveel Ik wil de rode aarde voelen Mijn voeten in het zilte water koelen Alles zal ik moeten geven Om het allereerste teken van leven Het is de onderste steen boven Het is niet te geloven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 Terug naar je geboorteland Lok me dan met al je charme Zwaai me toe met duizend armen, en je naam die zal ik weten. Ik ga weer terug, ik ben je niet vergeten. Alles komt weer boven, het is niet te geloven. Ik word al verwacht, al eeuwen verwacht. Ik verlang, ik verlang, ik verlang. Ik verlang, ik verlang.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 Waar maar met je droom mee. Terug naar je geboorte land. Mooi, dank u wel. Uh, nog even een vraag over de cd. Blijf maar even achter deze microfoon. Oh, nou mag ook even weer naar deze. Want de cd uh, van Lenny Koer heet uh, Wie ben je? Er staat geen vraagteken achter. Er staat geen vraagteken. Is het een vraag of is het wat, wat, wat, hoe moet ik het zien? Um, er staat geen vraagteken achter. Um, dat heb ik ook wel expres gedaan. Um, het is ook een stelling. Het is de meest essentiële vraag die men zich kan stellen. Dus een stelling en een vraag. Ja. En um, uh, ja, dat, dat uh, is een, uh, een vraag die ik me heel lang geleden al gesteld heb. Toen in 1993 heb ik zelfs ben ik echt, echt bewust weet je wel, op zoek gegaan naar... wie ben je? Want als... Je hebt vaak te maken met beeldvorming. Eh, van, zeker als je... Artiest eh, bent. Ik zie ook vaak mijn naam in kranten staan. en Weet je wel, Lenny Koer, Maar dat, in principe... Hè, dat, dat heeft ook weer niks met mij te maken, zo'n naam. Hè. Um, dus de vraag wie je bent zit altijd achter de beeldvorming. En tijdens die zoektocht ben ik mijn stem... op een hele drastische manier uh, kwijtgeraakt. En, uh, dus dat maakt het interessanter en ook zwaarder. Want toen kon ik mij niet meer identificeren... met de zangeres die ik was. Het leek erop dat ik nooit meer zou kunnen zingen. Dus dat is gelukkig dus ja. niet zo? Nee, nee dat, dat, uiteindelijk is het goed gekomen. Maar uh, het is wel zo dat... juist door dat proces, door de noodzaak... en misschien is het ook wel het, het te vergelijken... met het gesprek waar we het net over hebben gehad. Dat mensen bijvoorbeeld bijna alles kwijtraken of, of niet meer zijn wie ze zijn. En, uh, dus de noodzaak, dus een bepaalde beperking of uh, een gebrek, uh, pijn... kan je dwingen om, uh, om iets te breken om bij een bron te komen die je, die je voedt. Dus dat is eigenlijk wat ik, wat ik, uh, wat ik heb... heb uh uh, willen, zeggen. willen zeggen. Ja, duidelijk. Straks gaat u nog een keer voor ons zingen. Uh, u bent ook in theaters te zien. Mensen die de speellijst willen bekijken... die kunnen dat vinden op lenniekoer.coe. Leeuwen die door een brandende hoepel springen... of olifanten op één been. Binnenkort niet meer bij u in de buurt. Want wilde dieren moeten het circus uit. Straks meer. Dit is Radio 1. Het is uh, drie minuten over half drie. Hier is Gert Kluk met het NOS-journaal. Rusland beschouwt het incident met de diplomaat Borodin... in Den Haag nog niet als opgelost... meldt het persbureau Interfax... Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Moskou... verwacht vandaag nog antwoorden uit Den Haag over de zaak. Rusland blijft erbij dat de aanvallers van Borodin worden gestraft. Borodin werd door Haagse politieagenten opgebracht... nadat een klacht was binnengekomen over zijn gedrag tegen zijn kinderen. Nederland bood vorige week excuus aan over de aanhouding van de diplomaat... die in strijd is met de internationale diplomatieke regels. Kredietbeoordelaar Fitch blijft negatief over de Nederlandse economie... ook na het akkoord dat het kabinet afgelopen vrijdag met de oppositie sloot.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 Jolanda van der Velden bij de ANWB heeft verkeersinformatie voor ons. Een ongeluk op de A10, de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel 2 kilometer, de linkerrijschok is dicht. Een hoogtemelding op de A15 Europoort Rotterdam. De Botlektunnel is nu eventjes dicht. Tussen Rozenburg en Spijkenissen staat 5 kilometer. Een ongeluk op de A67, Venlo richting Eindhoven... tussen de afritten Liesel en Zomeren staat 5 kilometer. De rechterrijschok is dicht. Tussen Arnhem en Nijmegen, tussen Arnhem en Tiel rijden geen treinen door een storing. De vertraging kan daar oplopen tot meer dan een uur. Radio 1, dit is de dag. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag... met hier aan tafel staatssecretaris Jetta Kleinsma. Zij is bezig met een armoedetour. Johnny Messo die hoog bezoek uit Syrië naar ons land heeft gehaald. En wat gebeurt er met die olifanten en leeuwen... die niet meer het circus mogen optreden? Dat vertelt Embert Messling ons straks. En ook nog steeds bij ons Lenny Koer. U hoorde haar net al en zometeen zingt ze nog een nummer voor ons. En u kunt reageren op Facebook via Twitter met de hashtag #didd of ga naar de website ditisdedag.nu. Hoogbezoek uit Syrië vandaag in Den Haag. Terwijl de oorlog onverminderd doorgaat... is de syrisch orthodoxe bischop Kawak deze week in Nederland... om aandacht te vragen voor zijn mensen. Johnny Messo is voorzitter van de Aramese Wereldfederatie... en hij is een van de mensen die de bischop heeft uitgenodigd. Goedemiddag, meneer Messo. Goedemiddag. Uh, ja, hoe is het met uh, uw mensen in Syrië... Uh, helaas niet goed. En uh, ik wil ook allereerst uh, mevrouw uh, de zangeres dus, uh, Lenny Koer uh, complimenteren met het uh, ontroerende en melancholische lied moet ik zeggen. Um, uh, het lied gaat ook terug, terug naar op, je geboorteland. Ja, uh, ja precies. En uh, het maakt je een beetje ontroerend als je daarnaar luistert. Vooral in de huidige situatie. Mm. Um, het gaat helaas niet goed met ons volk en uh, daarom hebben we ook de bischop uitgenodigd om daarover te kunnen vertellen. Wat is precies ons volk? Uh, het gaat om de Aramese christenen, ook wel Syrische christenen genoemd. Uh, het, het gaat hier om een minderheidsgroepering in Syrië, Turkije, Irak en Libanon. Uh, het gaat om een uh, bedreigde minderheid, een kwetsbare groepering. Ik denk dat elke minderheid bedreigd wordt op het moment in Syrië. Um, nou, niet zozeer. Daar valt over te twisten. Kijk, er zijn verschillende groepen in uh, Syrië. Uh, we hebben te maken met Soenieten, Shiiten, uh, Alewiten, uh, Palestijnen, Koerden. Um, als we die allemaal vergelijken, als we hun situatie vergelijken met die van de christenen... Uh, dan valt het op dat de meeste van die groeperingen, vrijwel alle groepen, uh, steun krijgen. Van andere overheden, van staten, van landen in de regio. Uh, of voor, van ideologische uh, uh, geestverwanten. Maar heb je daar wat aan als je in een vluchtelingenkamp zit? Uh, nee, natuurlijk niet. Maar er uh, zijn anderen die, uh, die... Kijk, het, het gaat er niet om een vergelijking te maken. van, Het gaat beter met, uh, of, of slechter met uh, de, deze of de andere uh, groepering. Mm -hmm. Maar het gaat erom dat we, dat we nu te maken hebben... met een uh, uitzonderlijke situatie in Syrië. Dat we te maken hebben met, um, met een existentiële dreiging, uh, bedreiging. De christenen um, de, daarvan hebben gezien wat er gebeurd is. In, in Irak. Uh, nu zien we een soortgelijke situatie ontstaan in Syrië. Over tien of vijftien jaar is het de vraag of we überhaupt uh, nog christenen in Syrië of in het Midden-Oosten uh, zullen blijven. Ja, dat is de angst die uh, bij uw mensen leeft. En ik denk dat het een reële, een reële angst is, ja. ja. Bishop Kawak is dus hier. Wat is dat voor man? Uh, hij is een uh, sympathieke man die uh, de boodschap goed kan overbrengen. Uh, daarom hebben we hem op deze boodschap. Deze boodschap die u nu vertelt? Uh, onder andere, uh, hij is hier naartoe gekomen om uh, aandacht te vragen voor de positie daar, natuurlijk uh, voor de christenen. Maar uh, hij wil een. Uh, kijk, hij vraagt natuurlijk om, uh, om, om een stem bij de zogenaamde conferentie van Genève. die waarschijnlijk uh, gaat plaatsvinden. Dat is nog onzeker op het moment. Uh, hij vraagt om hulp aan de Nederlandse regering, uh, aan de media, vraagt hij aandacht voor de positie van de christenen in, in Syrië. Want bij Conferentie van Genève waar u, waar u uh, over spreekt, daar, tot nu toe hebben de christenen daar geen uitnodiging voor ontvangen. Hè? Nee. Nee, iedereen zit daar aan tafel, maar de christenen niet. Nou, ik weet niet of iedereen erbij zit. De maar de andere, de andere, groepen, andere groepen wel. Wat is de reden dat zij daar niet voor uitgenodigd zijn? Um, we, we merken dat uh, de discussie voornamelijk gaat over de. de dus de regering aan de ene kant en de oppositiepartij aan de andere kant. En tegelijkertijd zien we ook af en toe via de media verschijnen... dat de Koerden hiervoor uitgenodigd worden voor deze conferentie. Ja. Maar de christenen ja, die, die blijven buiten de boot. Ja, worden de christenen gezien als pro-Assad? Is dat het probleem? Uh, helaas wel, ja. ja. En, dat is niet, uh, en is dat niet terecht? Uh, nee, totaal niet. Uh, ook binnen de christelijke gemeenschap... Uh, vinden we diverse opvattingen. Sommigen zijn pro, andere anti-Assad. En ik denk zelfs dat de meerderheid uh, zich ergens uh, tussenin bevindt. Maar was het niet zo dat de christenen het onder Assad uh, relatief goed hadden? Uh, zeker wel, zeker wel. En uh, de, dat is ook duidelijk. Uh, ik bedoel, als we nu zien dat uh, bijna, of misschien wel ruim een derde van de christenen uh, het land uitgevlucht zijn, uh, is, is dat duidelijk. Ja, maar kan je, uh, ik weet het niet hoor, dus ik vraag het echt open. Kan je niet zeggen dat de Syrische Orthodoxe kerk dan ook te lang aan dat regime werd vastgehouden? Uh, nee, want uh, of het willen of niet, uh, de regime of de regering uh, was gewoon de legitieme regering uh, tot nu toe. Uh, en uh, wij, uh, onze kerk, uh, wat we altijd doen in het Midden-Oosten, we, we proberen altijd goede banden aan te knoppen met uh, de legitieme regeringen. Uh, ze kunnen, uh, kijk, dat, dat geldt ook voor andere landen. Uh, we hadden geen reden om in opstand te komen tegen de regering. Als, nu, als... nu nog steeds niet. Um, nou, wat, wat we doen is, we zijn in gesprek met beide partijen. We nemen geen positie in. Uh, we zijn in gesprek met beide partijen. En het enige wat wij proberen te doen, is we proberen ze zover te kunnen krijgen... dat ze met elkaar om de tafel te gaan en uh, op zoek te gaan naar een uh, vreed, vreedzame oplossing. Ja. Wat, wat kan Nederland voor u betekenen? Of voor, voor de Bischop of voor de Syrische christenen? Um, nou, Nederland die kan natuurlijk in eerste instantie... Um, Bijvoorbeeld uh, meer pleiten voor uh, een vreedzame oplossing. Als we, kijken dat, uh, als we kijken naar bepaalde landen die uh, meer naar een militaire oplossing neigen... Uh, denk ik dat het goed is uh, dat Nederland op zoek gaat naar partners... die voor een vreedzame oplossing uh, kiezen. Nederland heeft zich steeds tegen het wapen en bar, voor het wapenembargo uitgesproken, toch? Uh, ja, in de laatste maanden was dat, uh, hebben ze de toon iets, uh, iets gewijzigd. Uh, het, het ging altijd met uh, Frankrijk en Engeland voorop. Maar uh, nu, nu is de discussie een beetje gewijzigd. Maar, maar nog steeds zien we dat, uh, dat landen meer kunnen doen... om bepaalde partijen, uh, ik wil niet zeggen dwingen... maar wel onder druk kunnen zetten om in ieder geval de dialoog aan te gaan. Maar met. Maar Kunt u het iets concreter maken? Wie moet er onder druk gezet worden? Uh, ik denk met name de mensen die geen vreedzame oplossing willen. En dat is met name dat? vanuit de oppositie. Kijk, de oppositiepartijen hebben herhaaldelijk aangegeven dat ze niet in gesprek willen met de regering. Ze stellen voorwaarden en, en, en een van de voorwaarden is bijvoorbeeld dat president Assad moet opstappen. Nou, dat doet hij niet. En zolang hij dat niet doet, betekent dus dat er geen, dat er geen oplossing in zicht is. Nee. Gisteren was u op bezoek in de Tweede Kamer. Heeft u het idee dat zijn oproep, de oproep van de bisschop, daar gehoord vond? Um, dat moet nog blijken. Ik bedoel, het is niet de eerste keer dat we hier in de Kamer zitten voor de bisschop wel. Uh, nu moeten we afwachten of, uh, of we gehoor hebben gevonden. Uh, daar hopen we natuurlijk op. Dus we zullen zien. En wat is uw indruk? Uh, nou, ik, ik moet eerlijk zeggen, van, uh, ik had meer partijen verwacht. Uh, we hebben vier partijen hebben we, uh, ontmoet. Uh, er zijn uh, bijvoorbeeld Buitenland woordvoerder van de PvdA was aanwezig. Uh, Pieter Omzicht, die de voorzitter was van de CDA, was aanwezig. Uh, de ChristenUnie was aanwezig en de SGP. waren hadden ook graag gezien dat uh, partijen als D66, Pvd, uh, GroenLinks, SP uh, ook aanwezig zouden zijn. Is het probleem niet een beetje, meneer Messer, dat het voor me veel mensen toch lastig is... Zolang uh, de christenen geen afstand nemen van Assad... om dan ook werkelijk in gesprek te gaan. Maar... Dat u toch, toch nog te veel, terecht of onterecht, dat weet ik niet... maar wordt, wordt ja, geassocieerd met dat regime. Maar laten we nu even uitgaan van de situatie... dat stel dat de christenen uh, een standpunt innemen tegen Assad... zou dat dan een oplossing bieden? Nee, maar het zou misschien meer helderheid scheppen. Het is voor ons sowieso al lastig om goed te beoordelen... wie welke partij is in, in het conflict. En dan als er dan nog een soort verbinding is met Assad of lijkt te zijn... Geeft dat ook weer een onduidelijk beeld? Uh, mag ik u een stukje vertellen over onze ervaringen in het Midden-Oosten? Um, we hebben bijvoorbeeld uh, grote gemeenschappen in, in uh, Irak, uh, in Turkije uh, hebben gewoond, daaruit zijn we verdreven, uh, in Libanon. Uh, het is altijd zo dat we een keuze hebben moeten maken. We, we werden ertoe verplicht om een keuze te maken. In Turkije was de strijd tussen het uh, Turkse leger en de PKK. Um, welke positie we ook innamen, het was altijd verkeerd. Welke keuze je maakt, het is altijd geen goede keuze. Nee, u heeft, heeft daar slechte ervaringen mee. Hele slechte ervaringen. Ja. In, en nu zie je precies hetzelfde gebeuren. Niet alleen in Syrië. In Irak hadden we dezelfde discussie van ja, moet je je uitspreken tegen uh, Saddam? Het is niet zo dat, dat, de christen, um, uh, dat de christen zijn daden proberen te vergoelijken of, of dat ze zeggen van we zijn helemaal pro-Assad. De christen zijn helemaal niet pro-Assad. Nee. Gisteren is ook uh, in, nieuws, in, in, in Nieuwsuur het beeld uh, geschetst dat de bischop eigenlijk pro-Assad is. En hij heeft, zich, hij heeft gisteren expliciet gezegd dat hij niet pro-Assad is. Hij is niet pro-Assad. En hij is ook niet pro-oppositie of anti-oppositie nee. of anti-Assad. Okay, hij zit gewoon heen. ergens in het midden. Ja. Mevrouw Koer, hoe luistert u hier naar? Um, ja, ik snap dat wel. Uh, uh, het, het is een minderheidsgroepering. Ik moet natuurlijk ook denken aan, aan de jodenvervolging. Dat overal uh, dat, dat, dat, dat men weggejaagd wordt. Ja, uw kinderen wonen in Israël? Die wonen in Israël, oh, ja. ja. Dus ik, ik volg natuurlijk uh, de hele nou ja, politiek. Hoewel, ja, volg ik uh, op, op, op de voet. Maar je kunt het ook heel, uh, eigenlijk niet, niet vertrouwen wat, wat er gebeurt. Het is uh, heel willekeurig allemaal. Ja, mevrouw Kleinsma? Ja? Goed. Ja, um, hoe luister ik hiernaar? Ja, ik... ik uh, um, het lastige is dat ik niet bij u in de studio zit. Dus ik, ik uh, kan natuurlijk moeilijk uh, reageren op, uh, op datgene wat nu net gezegd is. Uh, in, in de zin van uh, uh, dat... Uh, um de uh, woordvoerder net vertelt dat, dat uh, men een beetje in het midden zit. En ik ben het ook zeer met mevrouw Gruteke eens. Het is ook heel lastig voor ons om goed te duiden wie nou precies in dit conflict waar zit. Maar dus, goed, als je uh, hoort dat, ik, dat er al, geloof ik, 450.000 van de 2 miljoen christenen verdreven zijn? Ja, dat is natuurlijk afschuwelijk. Ja, dat is, maar het, het hele Syrische conflict is afschuwelijk. Het is gewoon verschrikkelijk. Ik bedoel, wat, wat de mensen daarover komt. Uh, dat hadden we toch een aantal jaren geleden niet op deze manier kunnen nou, bevroeden. Maar kan Nederland ja. iets betekenen dan? Of zegt u van nou, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten? Nou ja, Nederland doet natuurlijk al uh, het een en ander, ook in het vluchtelingenvraagstuk. Uh, en ja, in deze. Uh, ja, het spijt me, maar ik, ik weet gewoon te weinig van uh, hoe uh, uh, met deze groep mensen de situatie nu is in, uh, in de zin van waar ze precies staan. Dus dat, okay. dat vind ik lastig. En ik ben blij dat de pvda woordvoerder gisteren bij het gesprek aanwezig was. We gaan gewoon weer naar muziek luisteren. Oh. ik Koer, jij mag weer terug uh, kom telefoon weer naar, af. naar de microfoon... samen met de, met de twee gitaristen. En dan uh, gaan wij nog naar een nummer van jou luisteren. Loop er even heen en vertel ons wat, je, wat jullie voor ons gaan uh, zingen. Wat jij gaat zingen. Het lied heet Sarah. Ja. Hmm. Nu ik niet meer ben, als toen ik zestien was... met een hart dat sneller klopte bij de geur van lentegras... die als een zeeman hunkerde en tuurde over zee... naar eindeloze verten, neem me met je mee. Nu ik niet meer ben, de moeder aan het strand... Met bruin gebrande borsten, glimmend van de zonnebrand, die voor haar natte kindertjes iets pakte uit een tas. Nu zie ik weer de foto en weet weer hoe het was, nu ik niet meer ben, de veertiger van toen die zeeën ging, bevaren, jij. Ja, ging Het werkelijk doen en niet zonder gevaren een barre ruige tocht. En wat ik heb gevonden is anders dan ik zocht. Nu ik niet meer ben die moeder aan het strand, nu ben ik wel de oma en ergens in een ander land speel ik. Met kindertjes aan een strand in Tel Aviv. Met een bedje en een balletje, ik ben nog best wel vlieg. Nu ik niet meer ben, die ik dacht te zijn. Zing ik een toontje lager en dat is niet minder fijn. En natuurlijk zijn mijn borsten niet meer zo strak als toen.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 met je mee die eindeloze verten die heb ik opgezogen en ik zal blijven reizen in het land achter mijn ogen ik heb niet meer de dromen die ik vroeger had maar tot hier ben ik gekomen en er wachten nog verhalen tot het einde van mijn vader, Sarah van Lennycoor. Hartelijk dank. Natuur op één. Oh, hartelijk welkom in het Nederlands Nationaal Zinnigste. En zitten ze trots op die de beste levens hebben alle tijden te presenteren. Hoogt Omdat... van de rechterklaas. Hallo, We dezelfde spelen middag. Ja, circus Herman Rens heeft zijn leeuwen en tijgers ingeruild voor varkens en paarden. Het circus loopt daarmee vooruit op nieuwe wetgeving... En met Messeling, nieuwe wetgeving die wilde dieren in het circus verbiedt. Jij bent van natuurorganisatie Arosha. Ja, toch wel jammer dat we die beesten dan niet meer kunnen bekijken in het circus, toch? Ja, ik denk dat er wel een paar mensen zijn die dat met je eens zijn. Maar ja. als ik kijk wat de ontwikkelingen zijn, is het onvermijdelijk. Er staat in het regeerakkoord dat het. Afgelopen moet zijn met die wilde dieren. Moet nog wel uitgewerkt worden. Maar je ziet dat vooruitlopend erop allerlei gemeenten al zeggen: liever geen circussen met wilde dieren. Ja, de wetgeving is er nog niet, maar, maar steden zeggen Logen. al van kan, kan Precies. niet Precies. Nou, okay. uh, ik heb erop geschreven: Hoge Veen, Heemskerk, Barendrecht... Groningen, Amsterdam, Oegsgeest. Overal zie je die discussie in, de, in gemeenteraden al lopen. Ja. Liever niet met wilde dieren. Nee, en maar, maar waarom niet meer? Wat, wat is er tegen om te kijken naar wilde dieren die kunstjes doen? Um, Nee, dat heb ik mezelf ook zitten afvragen. Ik, ik kom nooit in een circus. Ik kwam dit jaar wel een keer in het Dolfinarium. Um, ik ging daarheen met de idee van uh, Leuk, Dierentuin. Ja, ja. Weer, ik, kom wel, ik kom wel eens in een dierentuin. Springende dolfijnen. En het was toch een beetje vervreemdend toen ik in de Zotte Zeeleeuwen-show kwam. Het Zotte Zeeleeuwen-theater, waar inderdaad met zeeleeuwen allerlei kunstjes worden gedaan. In een soort toneelstukzetting. En ik me realiseerde, of me afvroeg, vind ik dit eigenlijk wel leuk. Mm. Ik vond het eigenlijk niet zo leuk. Nee. Oh, nee het was, ik, ik, ik, vind, ik vond het wel leuk. Ik ben er vorig jaar nog een keer geweest. Dat was, was, was heel leuk met mijn kinderen. Hij heeft ja. Ja, Mijn kinderen konden er ook wel om lachen. Ja. Maar het is ontzettend doorzichtig. Je ziet dat de beesten iets doen, omdat ze daarna gevoerd worden. Dus ja, je kijkt er doorheen. Maar dat heen. was toch altijd al zo? Ze kregen het altijd al een over. Nee, dus, ze doen mensen ook wel. wat. Ja. Zegt vanzelf ja. dat ook, ook een maar, koekje. En, Misschien geldt voor mij, ik, ik kom uit de natuurwereld. Ja. Ik eh, kijk veel meer rond buiten. En ik, ik vind het eindeloos fascinerend hoe dieren zich in het wild gedragen. En dan vind ik dit soort dingen eh, daar wel erg schraal bij afsteken. En ik zie in dierentuinen heel veel ontwikkeling... dat ze juist die dieren in een soort nou, natuurlijke setting proberen te houden. Ook aandacht hebben voor educatie, voor het verhaal daarachter. Hoe leven ze... Um, die hebben een hele slag gemaakt in de loop van de jaren. En in en circus zie je dat eigenlijk niet. Ik denk ook dat het onmogelijk is in een circus. Ja. Want ja, uh, hoe wil je als je van de ene plek naar de andere plek wilt hoppen... Uh, ook de hele voor die natuur leeuw, meenemen. Uh, ja, nee. een beetje een, een fatsoenlijke biotoop meenemen. Dat even, kan helemaal Even vragen aan mevrouw Kleinsma. Komt u nog wel eens in een circus? Of is Den Haag al... Nou, nee, het is heel flauw dit voldoende circus voor u, wou ik zeggen. Ja, <laughs> ja dat is ook altijd een arena. Ja. Uh, nee, nou goed. Uh, nee, ik ben uh, een hele poos niet meer in de circus geweest. Wel in de vorige week nog. Uh, ja, en ik vind het dan toch wel weer fijn om de dieren daar te zien. Maar volgens mij uh, is het wel de partij van mevrouw Kleinsma... die ook heeft gezorgd dat dit in het regeerakkoord komt. Nee, dat was he? toch Rutte? Op, nee, het verhaal hier. ging op een gegeven oh. moment dat Jort, Jort Kelder had geregeld... dat Rutte in het regeerakkoord zette dat hij de wilde dieren uit het ziekenhuis. Nou, mevrouw Waar het precies vandaan komt, de dierbaren allemaal, uh, mag je weten... maar het staat wel in het, het regeerakkoord. In. Okay, en ja. ik heb een handtekening eronder gezet, dus ja, zo simpel u bent ik het het mee mee. Uh, is het dan weer wel. Volgens mij het heel simpel... Nou, het klinkt niet of u het er heel erg mee eens bent. Jawel, nou ja, kijk, als Daarna, je, uh, ik, ik, heb, ik heb natuurlijk wel uh, in vroege tijden wilde dieren gezien in, uh, in het circus. En dat is heel, echt heel uh, imposant. Maar als je dan verdiept in hoe die dieren inderdaad uh, gewoon van hond naar her worden gesleept. Nou, dat, dat, dat is voor zo'n dier misschien ook wel niet uh, je Van het, hoor. Ja, dat, dus, uh, dat, ja. dat is wel zeker. Uh, mevrouw Verburg heeft er een aantal jaren geleden, toen ze minister was, onderzoek naar laten doen. Door de Universiteit ja. in Wageningen. Ja, daar kwam ja. al een hele rij dingen uit die niet fijn zijn als het gaat om circus. Uh, die olifanten die, die 17 uur per dag vastgeketend zitten. Ja. Veel medische problemen met die beesten. Uh, ziekte. Uh, het was een aardige lijst. Dus volgens mij moet je zeggen op grond van welzijn is dit een terechte stap. Ja. Is het dat... ook niet jammer dat we het dan niet meer kunnen zien? En onze kinderen dan niet meer mee naartoe kunnen nemen? Uh, ik heb ze toch twisten. vroeger met plezier wel meegenomen naar het zin. Ja. dat serie. moet ik eerlijk bekennen. Maar er blijven natuurlijk wel heel veel gelegenheden om wilde dieren te bekijken. Uh, in, in dierentuinen. Op, op een manier dat je, dat je wat leert over hoe die beesten in het wild leven. En ik, ik heb mezelf nog wel zitten afvragen... vind ik het nou zelf moreel fout of zoiets om een dier een kunstje te leren? Ja. Dat, dat vind ik eigenlijk niet. Ik nee. vind het zelf niet boeiend. Ik vind het een beetje vervreemdend ook. Ik vind andere dingen interessant als het gaat om dieren. Ik zie ze liever in het wild rondhuppelen. Ja. Maar... Ik bedoel, we eten dieren. Uh, we bestrijden dieren als ze een plaag vormen. Uh, we gebruiken dieren als we ze nodig hebben. Op allerlei mogelijke manieren. Ja, voor mij ligt het in het verlengde daarvan. Om een dier ook kunstjes ja. te leren. En daar nou, lol ik in te bijvoorbeeld, hebben, ja, vind ik Ik niet. vind bijvoorbeeld de, de hulphonden... Dat, dat vind ik zo'n fantastisch fenomeen. Ik zie dat heel veel mensen met beperkingen... daar zo'n groot... Uh, die hebben daar gewoon vrienden aan, aan die hulphonden. En die hulphonden die helpen hen enorm het leven door. Dus ik ben heel blij dat die hulphonden in staat zijn ja. om dat te doen. Ja. Maar Enbert, nu, nu het Circus Rent zegt dan... oké, okay, geen tijgers en leeuwen meer... maar dan doen ze paarden en varkens. Maar ja, daar geldt dan toch precies hetzelfde probleem. Die moeten ook in, uh, in zo'n hok en die moeten ook een kunstje leren. Ik, ja. zie, ik zie eigenlijk niet wat je daar nou... wat is, wat is er nee, dan beter? ben ik wel met je eens. Dat onderzoek van mevrouw Verburg? Een paar jaar geleden richtte zich alleen op die wilde dieren. Ja, volgens mij zou het niet zo verkeerd zijn om eens te kijken hoe het met alle dieren is in die circus. Want volgens mij, of het nou een paard is of een leeuw, die moet wel een beetje fatsoenlijk behandeld worden. En het welzijn moet, moet voor elkaar zijn. Straks hebben we alleen nog clowns in de circus. <lacht> Dan nee, dat dus, was echt er erg. Er zijn al circussen die, die zich volledig op acrobatiek toeleggen, en die trekken volle zalen. Joh, dus het kan. Ja. Nee, want je hoort wel van die klaagzangen van circussen die zeggen: ja, dit is funest, dit is het einde, uh, dit, uh, dit, dit, dit wordt hem niet meer. Het kan dus wel. Je kunt jezelf opnieuw uitvinden. Je kunt je show een nieuwe inhoud geven op een andere manier. En gewoon weer de zaal vol krijgen. Ja, maar dan zou je... dus Pleit je dan eigenlijk voor gewoon helemaal geen dieren meer in het circus? Nee, ik pleit voor als je dieren hebt, doe het dan, let dan op het welzijn. Ja, van mij persoonlijk mag dat ook nog best een dier zijn. Vind ik niet zo'n heel groot probleem. Maar zorg dat het welzijn gegarandeerd is. Het lijkt me wel lastig hoor, bij circus om dat echt goed te doen. Maar dan, dan zou het wel kunnen. Nou het wel. Ja. Mevrouw Koer, gaat u wel eens naar een circus? Of een dierentuin? Ik, eh, ik ga wel eens naar een circus. En het is natuurlijk zo de geur... Weet je wel, de, de, de, de geur van, van de wilde dieren... Als je, daar, als je daar komt met je kinderen... Dat is natuurlijk heel indrukwekkend. De wilde beesten. Jammer, jammer dat dat dan weggaat. Ja. Maar ja, ik snap het dilemma maar wel. Ja, ik, ja. Ik, ik, ik argwaan wel een beetje de agenda die erachter zit, hoor. Want uh, je ziet de dierenbeweging schermen met... ja, vroeger hadden we dwergen en reuzen en gehandicapten in het circus. Daar gingen we ook allemaal naar kijken en hard om lachen. Uh, gelukkig hebben we die fase gehad. Nou, nu komen we tot het inzicht dat het moreel ook onjuist is... om wilde dieren te houden en om daarom te lachen. Ja, dan ga je wat mij betreft dieren wel te veel als mensen behandelen. Okay. Zo kijk ik er niet tegen Nee. Straks, na drie uur, hebben we oud-minister Gert Leers de gast. Hij is een bemiddelingsbureau begonnen om ex-politici uh, aan het werk te helpen. Voor werkzoekenden in Nederland worden de regels steeds strenger. Mevrouw Kleinsma, zou je ook mm -hmm. voor oud-politici niet uh, strengere regels moeten hebben? en Een minder mooie wachtgeldregeling misschien? Nou, die wachtgeldregeling is al enorm aangepast. Uh, en het is natuurlijk ook voor ex-politici een goed plan om zo snel mogelijk weer uh, werk te zoeken. Uh, um, ja, dat, dus daar is niks mis mee. Uh, maar die regelingen, dat zegt u, want, het, want voor de meeste werkzoekenden worden die strenger. Hè? Uh, ook werk accepteren waar je niet voor opgeleid bent. Dat geldt voor politici ook? Nou, ik, ik weet niet precies of dat er uh, al in zit... maar ik ken veel politici die werk doen nu... waar ze niet voor opgeleid zijn, kan ik u melden. <laughs> ja, misschien en wel allemaal, want die wordt er nu word nou opgeleid als politicus. Daarom, goed, daarom, dat is dus Het sma. is heel goed dat je weer naar je oude stiel teruggaat dan. Hè? Hartelijk dank. Benieuwd hoe dit is de dag eruit ziet? Kijk mee via de webcams in onze studio op radio1.nl. Dan kom je tot...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 Vluchtelingen zijn sterke en intelligente mensen met doorzettingsvermogen. De moeite waard mensen. Ook voor Nederland. Ruud Lubbers over zijn inzet voor gevluchte academici en zijn visie op de recente drama's in de Middellandse Zee. Twee dingen. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Giel zegt ja. Merel Westrik zegt ja. Willy Wartaal zegt ja. Ben jij al donor? Ja.